Uur. Maud Schreurs met het NOS-journaal. Turkije heeft een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel vorig jaar naar Nederland uitgezet. Dat heeft hem daarna aan België overgedragen, zegt de Turkse president Erdogan. Het gaat om Ibrahim el-Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Zaventum. Volgens Erdogan kreeg België bericht dat hij een jihadist was, maar werd hij vrijgelaten omdat de Belgen dat niet konden bewijzen. Bakrawi werd opgepakt bij de Syrische grens. Hij zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet. De aanslagen in Brussel waren eigenlijk gepland voor paasmaandag, maar zijn door de daders vervroegd vanwege de arrestatie van Salah Abdeslam, de VTM. De terroristen zouden in paniek zijn geraakt toen ze hoorden dat Abdeslam mogelijk met de politie wilde praten. Hulporganisatie Save the Children stopt meteen met alle hulp op Lesbos en andere Griekse eilanden... Het gebeurt uit protest tegen het vastzetten van vluchtelingen in detentiecentra. Artsen zonder grenzen trok zich vanochtend om diezelfde reden terug... net als VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In Jemen zijn afspraken gemaakt over een nieuwe wapenstilstand. De regeringstroepen en de Houthi-rebellen willen op 10 april de wapens neerleggen. Een week later beginnen in Kuwait vredesbesprekingen. Een eerdere wapenstilstand was geen succes. Omwonenden van chemiebedrijf Dupont in Dordrecht hebben jarenlang een giftige stof ingeademd. Toch zijn de risico's voor de gezondheid beperkt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport dat is gelezen door RTV Rijnmond. De stof werd gebruikt bij het maken van teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. Het RIVM wil extra onderzoek doen. Volkswagen roept wereldwijd 177.000 Passats terug. Mogelijk is een stekker niet goed aangesloten en kan de motor uitvallen. Het gaat om auto's uit 2014 en 2015. Hoeveel daarvan in Nederland rondrijden is niet bekend. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen bewolkt, soms wat motregen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. En dit was het. Je hoort zie je het zo? You're gone, I say, please don't stay away too long. zou natuurlijk zijn bij Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort via internet te beluisteren op www livenl live nl. We gaan met z'n allen naar Ter Schelling en u zult bij de eerste klanken denken van uh, gaan we nou naar Spanje of gaan we nou naar Ter Schelling? Nee, we gaan naar Ter Schelling. Wie ziet, is het anders? De betovering is weg. Toch is er iets wat ons En ze glimlacht als ik zeg dat ik die week aan het strand nooit meer zal vergeten, Want zij was een. De pandaris als een vurig klopend hart. Die ene week was het voor mij. Ik heb haar zo lief gehaald. Ik heb de hartstocht op de schelle leren kennen. En dat zal Zie we daar nog Did You Ever Really Love A Woman? Dat uh, kennen we op allemaal de, van Brian Adams. Dat, op de Schelling. Mijn ja, dit, dit lijflied. Echt waar? Ja, joh, ik kwam altijd op de Schelling. Echt waar? Ja, oh, dat jaren naar de Schelling gegaan. Oh. Juist uh, vanwege het fotograferen. He? Oh, dat kun je wel. Ja, ik zag op een gegeven moment... Ik was vroeger uh, geabonneerd uh, op twee uh, tijdschriften. Uh, ja. Fototijdschriften, Focus en ja. Foto en Doka. En daar zag ik, in een van die twee zag ik eens een keer een uh, reportage van iemand... Van de Schelling en dergelijke. Ja, hey, ja dat is mooi fotograferen daar. De bosplaat en alles. Dat, daar moet ik heen. Ja. Dus toen heb ik gewoon uh, naar de VVV ben gegaan. heb ik een kaartje gehaald. Dan heb ik gekeken van, nou, midden van het eiland, bom. Ja. <laughs> het eerste, de beste persoon. Klik, hup, uh, gebeld. Uh, kamer uh, ja. Ja. gesproken. Ben daarheen gegaan. Nou, ja. Dat was echt uh, verkocht hoor. Ik heb uh, ja. verschillende dus jaartjes hebt... daar zo uh, op de Schelling. Uh, oh. en met mijn fotoapparatuur. Logeerde je altijd op dezelfde locatie? ja. ja. Het is altijd op dezelfde locatie. In Horen heette dat plaatsje. Oké, okay, goed pensioen. Heel goed pensioen. bestaat niet meer. tenminste. Oh. Uh, het is een uh, Ja, moet Ja, dat meer natuurlijk. Eigenlijk ze het failliet, natuurlijk. Ja, <tien> nee, maar ze het het, het, het, het maken daar overal uh, maar uh, van die uh, uh, groepsaccommodaties uh, van. Ja. Dus uh, daar hebben ze meer aan uh, als dat het uh, allemaal losse, uh, denk ik, personen zijn. Uh. Nee. Denk ik, hoor. Dat het. En de pensioenhouder die zei uh, tegen zijn vrouw. Uh, toen jij daar binnen liep. first time. ever, I saw your face. <laughs> hey, uh, nou, mijn uh, uh, face zag hier uh, voor het eerst. In, uh, ergens in 1982. 81, 82. Oké, begin okay, jaren 80. Ja, ja, ja, mooie tijd. Fantastisch. Hé, hey, uh, Roberta Vlek. Ja. Uh, George Michael, zei ik net al tegen je, die heeft het ook gezongen. Maar ja, we kennen het allemaal natuurlijk uh, van de origine van Roberta Fleck. En die zingt het ook prachtig. First time ever, I saw your face. Een uh, heel rustig, easy listening nummer. Is niet nummer? Ja, nummer. Ja, ja, zeker. Nou, mooi dat je dat hebt meegebracht. En uh, namens alle luisteraars die nu met grote getalen gaan bellen. <laughs> Hartelijk dank. Ondanks. Ja, graag gedaan. And I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 Maar er is even een, een oud Beatletje uh, tussendoor. Tell me what you see. Heb jij daar nog een jong Beeteltje ook voor? Nou, ik heb... Ja, jongen. <laughs> nou, <laughs> ja, jong, uh, Paul McCartney heeft toch ook pas weer een nieuw uh, repertoire uit. Dus uh, dat is een jong Beeteltje dan. Ja, okay, nou, hij ja, maar ja, niet helemaal een Beatles meer. Want dat is natuurlijk gewoon zijn, zijn artiesten aan Paul McCartney. Waar hij het allemaal onderuit brengt. Barry Manilo. Die kennen we natuurlijk van het, een van de mooiste liedjes. Van, Mandy? Ja, Mandy natuurlijk. Dat is fantastisch. Uh, ik draag hem op aan Yvonne, als ze luistert. Uh, rond de klok van half twaalf, Yvonne. Want dan luister jij meestal. Dan komt uh, op jouw verzoek Engelbert Humperding voorbij. Maar eerst jouw kleindochter. Manilo, oh Mandy, en jij gaf het net al terecht aan, oh nou, de kowaka natuurlijk. Een beetje ook te de, druk natuurlijk, maar achter ja, dit vast vast programma vast een wel. Nummer. Maar wel een heel vrolijk nummer. Ja. Her name was Lola, she was a showgirl. Maar dat was many years ago, before I. Uh, that was many years ago. Ja, ik weet dat niet meer. <laughs> oh, before niet they toe. used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Ja. We, uh, Still in the clothes she used to wear with faded feathers in her hair. She sits uh, there so uh, real, real, real fine. Uh, she drinks uh, herself half uh, blind. Uh, she loves her Tony. En nou ja, enzovoort. En ja, ik heb, we hebben het ook live gespeeld met, met Ruud. Vandaar dat ik, ik had uh, al zo'n donkerbruin vermoeden. Ja, ja. donkerbruin vermoeden. <laughs> ik zie nou hartstikke wit, maar ik ga in mei ga ik naar Ibiza. Mag de, mogen luisteraars ook komen. Ja, ja dan, uh, en dan word ik vanzelf een beetje dan, van een witte duif naar een bruine duif. <laughs> Hey, uh, uh, we gaan een klein gebedje je voor me opzeggen, toch? Ik? Say je a hebt, little prayer for me? Ja, dat heb jij beloofd dat je dat gaat oh. doen. Je zou ja. voor me bidden, want je oh. duif je met hopeloos verloren. Nou, uh, dat laat ik liever aan uh, Aretha Franklin over. Oké. Okay. Heb je dus. er nog iets aan toe te voegen voordat Hello. ik hem weer opstaat, Dat Is <laughs> prima joh. Gooi hem erin. Waar je blij ja, woord ja. ja, fantastisch. C. Ja, Little Prayer uit 1968. Dus het was geen so jaar Zo oud, al? Ja. Oh, dat kan het wat jonger in uh, Nee, uh, ja. uh, 7 uh, september. Oh, okay. Kwam hij in de top 40. Uh, okay. Ken jij Kate binnen. Bush nog? Kate Bush, ja. ja Wuthering Heights. Heights. Liep <middly> Kate Bush met haar uh, hoge stemgeluid. Het is half twaalf. En ik heb het aan uh, Yvonne beloofd. Engelbert Humperdinck. Please release me. Speciaal voor Yvonne Lindeman. Mijn meisje in bloemenhaal. Ja. Please. speciaal voor mijn meisje Yvonne Lindeman. Uh, Engelbert hun Humbernik met Release Me. Ken je de Alessi Brothers nog, uh, Oh no, Zeg je dat iets? Ja. Uh, maar uh, nou even op een nummer te komen. Oh, Laurie! Oh, Laurie. Ja, ja, helemaal goed. I'd like to stay in En uh, via internet www.zirm Zandvoort. Uh, nee, daar zeg ik het fout. www.zirm live. .nl. ja wel goed zeggen, want daar ja, ja. zitten mensen op een site en je denkt van: oh, we, hier ja. wil ik niet zitten. Of juist wel, dat kan <lacht> ook. Dat kan ook natuurlijk. Hey, uh, oh Lori, de Alessi Brothers. Uh, uh, Charles is één naam. Maar Charlene, dat is weer een heel andere naam. Als je nooit bij jezelf bent geweest, dan kom je er ook nooit. Nee.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 Een vrouwelijke variant van mijn naam, Charlene, met I've Never Been hmm. To Me. Jij hebt nog weer wat heel anders voor ons, no? hoor ik Ja, ik dacht zo'n zo lekkere zwijmelnummer, dan heb ik er ook nog wel eentje. En die komt ook eigenlijk uit de jaren 70, die heb ik net even, even opgevist, zeg maar. Ja. En dat is een nummer van uh, Mary McGregor. Oké. Okay. En dat heet, uh, komt uit 1976, en het heet Torn Between Two Lovers. Dus verscheurd tussen twee, twee liefdes. liefdes, ja. Oké. Okay. Ja. Ik geheurd wordt tussen twee liefdes. Both of you, yeah. it's breaking all the rules. Mary McGregor. Ik ga ik eigenlijk, wel, ik uh, ga... maar eigenlijk, uh, volgens mij is dit wel een enige, een echte nummer uh, geweest wat zij eigenlijk uh, mee bekend is geweest. Ja, volgens Nee. Ja, nee. ja. Ze met eigenlijk uh, One Day Fly. Uh, One day Ja, ja. ja. Hey, uh, Want uh, ze hey, is wat... nu met pensioen. Ja, dat is wel ongetwijfeld. Als oh. nou, ze met ABP zitten, is uh, dat niet goed voor <laughs> de. Nee, welk Bij welke Wordt wel. Wordt ze gekort? He? Ja. Volgend jaar. Hé, hey, uh, ik ga een heel mooi, mooi, mooi liedje draaien. En uh, daarmee zal ik jouw adem doen verstokken. Eva Kesselin. You take my breath away. Sometimes it amazes me How strong the power that you Veel nummers, wat mij betreft. Eva Kessen, die helaas overleden aan die vreselijke uh, ziektekanker. Uh, ze had een melanoom, een, uh, ja, een vorm van ernstige huidkanker. En het is allemaal uitgezaaid. En, uh, nou, niks aan de ellende. En zij heeft eigenlijk tijdens haar muzikale leven nooit een, uh, een album uitgebracht. En uh, de familie heeft daarvoor gezorgd nadat ze was overleden dat die albums zoals nog. Uh, uh, op de markt zijn gekomen. Uh -huh. en, en dit was een verzamelalbum van de best of Eva Cassidy. Met daarop het nummer dus You Take My Breath Away. Jij hebt... Nou, dan gaan we nog die... even terug uh, even naar een... Uh, ja, ook een treurig uh, uh, geheel, zeg maar. Uh, dan gaan we even terug uh, 25 jaar geleden precies. En uh, drie dagen geleden, dat was uh, 20 maart... Uh -huh. 2000... Uh, nee, 1991... Uh, overleed een, uh, een jongen een zoon van een uh, hele bekende... Gitarist. Uit de Cream vandaan, hè? Toch? Uit Cream, ja, ja, dus je weet wel precies uh, ja. wie ik bedoel. Ja. Uh, het zo de zoontje van uh, Eric Clapton, die viel toen uh, uit een uh, wolkenkrabber van 53 hoog. Zo. Viel hij. En uh, naar aanleiding uh, van die gebeurtenis heeft Eric Clapton toen een heel mooi uh, nummer gemaakt. En dat wilde ik eigenlijk nu nog even draaien: Het nummer Tears in Heaven. Unplugged, zoals dat dan heet. Uh, Erik Clapton met uh, ja, de hommage aan zijn zoontje. Uh, Vier jaren, ja was hij. 20 maart uh, 25 jaar geleden. He, ja, je, ja, ja, 1991. Ja. 20 maart 1991. Wij moeten er alweer een uh, end aan breien, uh, Orno. Want uh, ja. Ja, de klok van 12 uur is alweer uh, ja. uh, in zicht. Dus, uh, klokje van gehoorzaamheid. Ja, het klokje van gehoorzaamheid. <laughs> uh, uh, ik ga eruit, of we gaan eruit... met de trains en boats en planes. Een nummer van Bert Baggerack. Nou, die man heeft zoveel hits geschreven. Dus eigenlijk niet op uh, 200 te tellen. Nee, nee, nee. nee. Uh, en uh, wij, denk, wij danken u nu natuurlijk... voor uh, wederom het luisteren... naar ZFM Zandvoort... met Tussen App en Vloed. Welterusten. Tot hele, de volgende keer. Ja, een hele fijne donderdag. Witte donderdag morgen. Goede ja. vrijdag, vrijdag. Oh, en een fijne paasdag. Ja, fijne, pa fijne paasdagen. <laughs> zo is dat. <laughs>